Binnen de NAVO is oneenigheid over de vraag of het bondgenootschap... de leiding over de Libië-operatie moet overnemen van de Amerikanen. Die willen dat graag, maar Frankrijk en Turkije zijn tegen. En zonder hun instemming kan de NAVO geen besluit nemen over de kwestie. De onafhankelijke senaatsfractie lijkt toch een zetel te krijgen in de Eerste Kamer. In de voorlopige uitslag zag het er naar uit dat de OSF buiten de boot zou vallen... Maar de partij gaat samenwerken met 50+. Plus. Een deel van de statenleden van 50+, plus zal op de OSF stemmen. En als iedereen zich aan de afspraken houdt, helpt dat de OSF aan een zetel. Die moet dan wel worden bezet door de nummer 2 van de lijst van 50+, plus, de Lange. Zo is afgesproken. En 50+, plus behoudt ook zijn eigen zetel. De verschuiving kost de SP mogelijk een zetel. VVD, CDA en PVV houden samen waarschijnlijk 37 zetels. Dat is net geen meerderheid.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 Pvda vindt dat onacceptabel. Volgens de Sociaaldemocraten worden de hoge inkomens ongemoeid gelaten... en zijn modaal en lager de dupe. Het weer, een heldere avond. Morgen opnieuw zonnig, weinig wind en temperaturen van 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. De files zijn bijna allemaal opgelost. Het is nog langzaam rijden op de A4 Amsterdam-Den Haag... bij Soeterwoude-Rijndijk drie kilometer. Op de A10 de Ring Amsterdam tussen knooppunt Amsterdam-Oud-Zuid ook 3 kilometer... Op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij Soesterberg 2 kilometer. Verderop bij de Alfred Maarn 4. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht was een aanrijding. Tussen Alfred Maarn en Alfred Den Dolde nog 7 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstroken daar weer vrij. Zomerhuis met zwembad. De nieuwe Herman Koch. Het boek van de Boekenweek. Zomerhuis met zwembad.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 Kijk op zigozakelijk.nl. En de zaak staat. Zin in een goed boek. Op ebook.nl vind je duizenden boeken voor je iPad of e-reader. Romans, spannende boeken, managementboeken en kinderboeken. E-books download je handig en snel. Gewoon op ebook.nl. Klaar voor het nieuwe pinnen? Neem office basis van Zigozakelijk met pin en chip. Nu pin en chip voor slechts 8,95 per maand. Kijk op zigozakelijk.nl.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 Waza! de online boekenshop. Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Die Stem, een vloers van melancholisch maandruis. Maar ook zacht als klaverhoning, die stem. Die ontroert en opbeurt. En wat is er mooier dan de stem live te horen... in een fluwelen draagstoel van live muziek. En dat kan binnenkort in een theater bij u in de buurt... waar onze gasten langskomt met haar nieuwe show... Alles is vreemd. Hier is Frederike Spicht. Uw presentator is Petra Possel. Ik ga er gewoon helemaal van blozen, man, van deze aankondiging. Ja. Heb jij dat ook? Nou, dat toch weer niet, maar... Oh. Nee. Vind je niet stuitend? Nou, Zoveel ik... complimenten is er ik... een beetje overdreven. Nou, ik check of er incorrecties zijn. Ah, en? Nee, Heeft u die niets, gevonden, mevrouw nee, Spind? helemaal niet, nee. Oh. Bent u altijd zo, uh, zo, zo precies? Ik ben wel een scanner, ja. Ik, en zeker als het gaat over dingen die op de radio gezegd worden. En ik ben geneigd om te checken of de dingen die gezegd zijn, accuraat zijn. Ja. En dat bent u gevo en, en gevoelig voor complimenten? Dat vind ik moeilijk. Dat vind ik wel moeilijk, ja. Zeker, maar op de radio niet. Dat vind, dan denk ik, hé, gelukkig. Er is iemand die opgelet heeft. <lacht> <lacht> Want ja, maar als het in mijn gezicht wordt gezegd, dan vind ik het wel moeilijk. Ja, als mensen tegen... En wat vind je daar moeilijk aan? Ja... Het is ook vaak het moment waarschijnlijk waarop dat gebeurt. Dan heb je net een voorstelling gedaan en dan kom je de foyer in. En dan zeggen mensen eigenlijk min of meer altijd hetzelfde. Wat, wat zeggen ze dan? Dat ze een geweldige avond hebben gehad. En dat is natuurlijk fijn om te horen, maar ze verwachten ook een soort reactie. Je bent heel even intiem met iemand. En ik vind het dan moeilijk om intiem te zijn met mensen. Ja. Dat vind ik sowieso moeilijk eigenlijk. Nou, ik, ik, ik durf mijn hand erop te verwedden dat we hier nog op terugkomen. Want dit heb ik een paar keer voorbij horen komen in je voorstelling. En daar wil ik het absoluut nog met je over hebben. Uh, je bent uh, welkom in Kunst of van 22 maart, cultuur en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Frederik Spicht, zangeres, muzikant, is onze gast. En voordat wij uh, de diepte ingaan over gevoelens, muziek, het leven en wat dies meer zei, even de waan van de dag. Nou, ik kan het natuurlijk met je hebben over oorlog of over kernrampen of nou ja, wat, wat niet. Hè? De kranten staan er vol mee. Maar ik wil het eigenlijk even met je over de lente hebben. Ja, ja, dat is toch altijd een fenomeen. Wat gebeurt er nu met jou vandaag? Nu de lente zo verschrikkelijk uitgebroken is? Nou, ik had eigenlijk. Het gekke is dat ik dan denk aan die dag toen die nog niet uitgebroken was. Namelijk die hele grauwe dag. Dat heeft dat, zij dan weer. Dat is zo'n grijs dak waar je echt niet doorheen komt, dat vond ik echt, en het verschil, het contrast, en dat is toch in Nederland ook wel heel frappant vind ik altijd, dan ineens is de wereld totaal veranderd. En dat is wel heel bijzonder. En ik moet ook zeggen, dat dat doet mijn gemoedstoestand wel goed. En dat zie je aan iedereen. Alhoewel ik dan ook wel weer andere dingen. Ja, maar je zet. gaat wel meteen aan die sombere dag denken. Dus dan denk ik meteen. Dan is zij dus een vrouw bij wie het glas altijd half leeg is. In plaats van half ik vol. Ik denk dat ik een vrouw ben waarbij het glas nooit half leeg is, maar ook nooit half vol. Volgens mij is het een vol. beetje het midden. Het is een mysterie. Nou, in het midden is het. Het kan. Het is een beetje zoals zo'n huisje, weet je wel. Van dat het mannetje of dat vrouwtje naar buiten komt, dat weer Ja, Bij mij kan het heel snel kantelen. Het is, het is erop of eronder. Het is in ja. extreme. Ja, het is in extreme, ja. En heb jij een sombere winter gehad? Waarin de lente echt net op het goede moment kwam? Ja, ik moet nu zo lachen, want ik had me voorgenomen om... Uh... Niks persoonlijks te zeggen. <laughs> nou, dat helemaal niet. Dat gaat je niet lukken. We nee, zijn nee, maar dat, ik vind het heel leuk 7. om iets persoonlijks te zeggen. Maar ik had me voorgenomen om in elk geval laten we zeggen, de blues een beetje los te laten. En in, in dit gesprek ges ges of sowieso? Nou ja, in dit gesprek, ja. En dat heeft verschillende redenen. Ik bedoel, ik, ik vind het prachtig om erover te praten. En ik kan de dingen heel snel... Ja, ik kan ze wel zo schetsen dat ze echt heel somber worden. Maar ik, ik krijg dan toch de neiging om te denken... er zijn zoveel mensen die naar dit programma luisteren. Zal ik ze dat wel aandoen? Die blues van jou? Ja, ja. En, en, dus je voelt je schuldig, begrijp ik? Nou ja, ik voel of me verantwoordelijk. Bezwaard. Nee, verantwoordelijk. Niet bezwaard, maar Maar als, als ik je nou zeg dat wij graag willen delen in de gevoelens die jij hebt. maar Jij, jij bent niet verantwoordelijk voor, voor, voor de gevoelens van, van onze luisterscharen. Ik vind mezelf altijd heel erg verantwoordelijk voor de gevoelens van anderen, toch? Waarom heb jij je dat eigenlijk voorgenomen? Dat je, want ik vind dat wel vrij sterk, dat je een gesprek ingaat... en dat je denkt van, <lacht> we gaan het vandaag niet over mijn blouse hebben. Nee. <lacht> ja, nou, maar dat is ook, misschien heeft dat wel meerdere kanten ook, hoor. Om te beginnen is het echt de eerste instantie, denk ik dan... ja, dat is toch ook niet leuk om naar te luisteren. Hoe iemand worstelt met het leven altijd. Alhoewel er heel veel mensen zijn die zich misschien herkennen daarin. Maar, en tegelijkertijd denk ik ook, ja... Het is, niemand schiet er ook iets mee op. Het is zo doelloos. Zo'n heilloos gesprek wordt het dan. Kijk, zo dat gemodden, zijn twee kanten namelijk. Zo, zo het gemodder van het leven. Ja. En het is zo heilloos. Laten we het over leuke dingen hebben... Dat wil niet zeggen dat we het niet ook over moeilijke dingen kunnen hebben natuurlijk. Nou ja, laten we het doen zoals het is. Of zoals jij bent. Ja. Maar laten we vooropstellen dat het natuurlijk ook eh, verschrikkelijk moet zijn... om een uur naar een verschrikkelijke optimist te luisteren. Dat is ook vreselijk. Dat, ja. dat, dat houden we ook niet ja. nou, We hadden het over de lente ja uh, dat is fijn en toen zei ik ja ik en zo zag zagen we meteen weer in een sombere ja woord, ja daar ging dag. ik al ja zie je ja, daar wilde dus zelf mee. voor behoeden, want want kijk de citroenvlinder de kleine vos en de dagpauwoog... die zijn al gesignaleerd uh -huh. dat zijn vlinders voor de duidelijkheid en de komende twee weken zullen planten als sleedoorns, meidoorns en pinkste zich laten zien pas als de vogels zoals boerenzwaluw en blauwborst hun lied weer zingen zal het voorjaar hoorbaar zijn ja het lijkt wel een gedicht. Dat is mooi, hè? Ja. ja. Ik ja. moest ook meteen denken aan, aan twee dingen. Ten eerste dat uh, Vroeger Vogels een nieuwe presentator heeft. Die heet Janine Abbring. Die kennen wij allemaal als jakhals van De Wereld Draait Door. Oh, dat is dat... Dat, dat meisje wonder, met, kleine... dat nee, met dat donkere haar. Oké. Okay. Donkerlang haar. En toen moest ik denken aan jouw televisieprogramma... Fauna en Gemeenschap. En dat is een programma wat jij maakt... over de Rotterdamse dierenwereld voor TV Rijnmond. Samen ja. met Kees Moeliker. Dat is een bioloog. Ja, en conservator van het uh, Natuurmuseum in Rotterdam. Dat is een ongelooflijk leuk programma. Ik heb er een aflevering van gezien. En waarin jij op klompen met een, met een overal aan de natuur van Rotterdam opzoekt. Ik wist niet eens dat er natuur was in Rotterdam. Nou, en dan zal je toch echt zien dat er waanzinnig veel natuur is in Rotterdam. En uh, omstreken. Wel, hoe ben jij daar zo terechtgekomen? Hoe, hoe is dat opeens zo jouw nou, ding jaar, geworden? Twaalf jaar geleden wilde ik dat programma al maken had ik uh, het idee om uh, zoiets te gaan doen. Omdat ik sowieso heel erg gefascineerd ben door de natuur. Dat is ook iets wat mij opvrolijkt. Dat maakt me blij. Ik vind het mooi om het te bestuderen. Dat deed ik als kind eigenlijk al. Ik had al zeg maar, ontzettend veel boekjes. Wat vliegt daar bijvoorbeeld van Timen uh, ja. Ja. En ik was ook gelijk al bezig met welke vogels uh, in en rond het huis waren. Dat heb ik altijd graag gedaan. En ik heb dat toen ooit eens verteld tegen Paul de Leeuw. En ik zat in zijn programma met mijn muziek. En hij had dus zijn redactie erop gezet. van: nou, Wat heeft ze allemaal nog meer voor kanten? En toen bleek dus dat ik dat zo graag zou willen. Een programma maken over dieren. En toen heeft hij daar een grap van gemaakt natuurlijk. Zoals Paul het altijd goed kan. En Kees Moeliker uitgenodigd. Die ook een Rotterdammer was en is waardoor ik Kees heb leren kennen. En toen zijn we daarna in het café gaan zitten samen... en toen hebben we gezegd, nou we moeten er dan maar echt iets mee doen. En zo is het eindelijk na twaalf jaar toch tot stand gekomen. Laten we even luisteren naar een fragment. Een fragment over uh, Frederik Spicht met Kees Moelijke in in de harde stad die Rotterdam heet. De stad zonder hart, maar waar dus wel natuur is. En ja, ik kan er ook niks aan doen. Dit gaat dan over de natuur en de dood. Vandaag fauna en gemeenschap over de dood. Het is een soort specialisme van Kees. die Helemaal goed natuurlijk. Ben je er al? Ik ben er al. Oké. Okay. Het wordt helemaal jouw dag hè? Het wordt. Uh, Ood, dood. De dood. Het is eigenlijk ook gek hè? dat je als bioloog hou je toch van de fauna. Dan wil je toch niks dood? Als conservator van dit museum uh, heb ik met dode dieren te maken. Dus professioneel gezien moet ik het voor de dood hebben. De natuur gaat zijn werk doen, hè? Oh, ik ben blij dat ik die camera heb. Hoef ik niet... Wat zijn dit voor maden dan? Ik dit zijn uh, vliegen maden. Ik vind het vies, Kees. Ik ben over... nergens bang voor, maar wel voor maden. Ja, dit zijn natuurlijk de, de, de vliegen leggen de eitjes in het kadaver. En uh, die komen uit. En die larven die, uh, die, vreten het helemaal kaal. Dus die gaan uh, voor mij aan het werk. En waarom komen er Oh, Oeh, ik zie alles hier, nou ben ik bang. Alles wat beweegt... <laughs> Ik, ik, ik ben heel erg stoer bezig, want ik vind dit eigenlijk heel verschrikkelijk. Dit vind ik nou echt het summum van dood. Dit vind ik nou echt het summum van dood. Nou, dat was het ook, want ik heb de gruwelijke beelden er ook bij gezien. Ja, ja dan, dan zie je wat, hè? Zo. Ja. Maar jij zegt, ik ben, ik ben nergens bang voor, behalve, behalve voor Mader. Ja, want Mader is echt het summum van dood. Als dat het lichaam... Uh begint te beheersen, zeg maar, de mate, dan is het toch echt gedaan. Dan is het beetje... einde oefening. Ja, dat is het einde oefening, ja. Maar wat ik zo grappig vond, is dat het in die serie uiteindelijk... komt er toch uit, weer over op iets heel Frederik Spichtachtigs uit. Ja, iets liefs en iets dat het toch allemaal doorgaat, het leven en dergelijke. Hoopgevend. Ja, toch wel, en ja. En tegelijk Kloosd, ook verontrustend. Ja. ja, en dat is het leven natuurlijk, toch? We weten niet waar het begint en waar het eindigt. We weten ook zo ontzettend weinig, vind ik altijd. Vind je dat? Ja, ja en naarmate ik ouder word... dan komen er eigenlijk alleen nog maar meer vragen. Wat ik is de vraag die je het meeste bezighoudt op dit moment? Hoe? Dat zijn er zoveel dat ik een keuze zou moeten maken. Dat maakt het niet eenvoudig. Laten we zeggen, je wordt wakker. Waar sta je mee op en ga je mee naar bed? Nou ja, ik zal het je heel eerlijk zeggen. Dan hoop ik dat... De, uh, Lival of Evial heet het, geloof ik. ik Gaat werken tegen hormonale schommelingen. <lacht> Spreken we hier van de overgang? Ja. ja. Al enige tijd en ik heb het nou al gehad. Ik vind dat het maar klaar moet zijn. Ik vind het zo ophouden en verwarrende materie. Dus ik, uh, ik ga er wat aan doen. En, en hoe manifesteert dit zich? Ja, je bent humeuren. een pingpongbal van je emoties gewoon. Het is vreselijk. Ik begrijp nu opeens ook waarom je daar allemaal niet over wilde gaan. Maken. Nee, nee, snap je dat? Ja, nee, het is ontzettend onhandig. En ik, ik heb ook gezien om eraan toe te geven, snap je? Het is natuurlijk eigenlijk een soort... Ik bedoel, sowieso is het natuurlijk al gek dat we uh, groot groeien en een heleboel leren. En dan op een gegeven moment, terwijl we het een beetje denken voor elkaar te hebben, nog zo'n diep dal in moeten. Gaan we die afbraakfase in? Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dus ik heb gewoon besloten om daar uh, tabletten voor te gaan slikken. Want ik ga dat niet doen. Ik heb een tijdje geprobeerd. Maar, uh, en en, en die, die, de, die stabiliserend zijn? Ja. Waardoor je, waardoor je... ja dat je weer je, het lijkt wel alsof je lichaam overgenomen wordt en je geest. Het is een beetje een soort extraterrestrial-achtige materie. Je wordt labiel en uh, als iemand naar je wijst, krijg je tranen in je ogen... en knoet de... De, de ijsbeer gaat dood en ik wil daar toch allemaal niet... Dat vind ik toch eigenlijk allemaal... Dat ben ik niet. En ik ben ook niet van plan om me daar... Normale Frederik Spicht zou niet huilen om Knoet. Nee. En zou ik niet om huilen, nee. En zou, ik, ik heb er wel iets strengs over. Ik vind dat dieren die afgestoten worden door hun moeder... en in gevangenschap gehouden worden... vind ik eigenlijk sowieso een hele slechte materie. Dus uh, ja... Het, het is gegaan zoals het met Knoet moest gaan. Maar dat we daar nou allemaal zo'n drama van maken... Dat nee. vind ik maar echt in jouw toppen. leven wordt alles nu eigenlijk gewoon makkelijk een drama? Om te sneller, om... Ik ben te snel geëmotioneerd, vind ik. Ik heb het idee dat ik de regie niet helemaal in handen heb. Ja. En um, ik wil best onderkennen dat mijn leeftijd nou een keer dicteert... dat ik in een andere levensfase kom. Dat vind ik prima. Maar dan niet als een jankerbrok. Dat ga ik niet doen. Hoe, hoe had je het liever gewild dan? Nou, Gewoon zoals het daarvoor was. Oh, gewoon ging... lekker stoer? Ja, lekker. Nou ja, goed, hard aan het werk. Fijn, mooie nieuwe dingen doen. En dan zonder dat daar alsmaar twijfel in sluipt, Want dat is ook een van de symptomen, blijkbaar, in mijn geval. Want dat is bij iedereen anders. Twijfelen, twijfelen, twijfelen. Aan alles in het bestaan. Oh, verschrikkelijk. Nou, ik heb er geen zin in. Dus ik, uh, Luister, als, ik... u, mag, u mag mail sturen om haar het hart onder de riem te steken. Nou, dat hoeft niet hoor. Uh, we hoeven er geen hormonologen van te maken vandaag... maar het is wel leuk als u reageert op deze uitzending via onze website. Want, ik uh, ik mag... zie dat mijn manager onmiddellijk de telefoon pakt. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk gaat zij nu een bericht sturen. <laughs> <laughs> ja, ik denk nee, maar denk. je, je het, is een beetje, het is een hele gekke materie. Ik heb best, toen ik jong was... In mijn puberteit ben ik ook een pingpongbal geweest van mijn emoties. En ik vind dat één keer in je leven vind ik toch wel genoeg eigenlijk. Ik heb altijd het idee gehad, maar corrigeer me als het niet klopt, dat jij sowieso wel een vrouw van uiterste altijd bent geweest. Dat is zeker waar. En als je dan in de overgang komt en, en je wordt dan ook nog zo'n pingpongbal, zoals jij het noemt, dan moet dat wel extreem extreem ja, zijn. Ja, en dat is heel lastig. Ik functioneer gewoon niet goed. En ik wil, ik hou ontzettend veel van wat ik doe. Betekent dit dat je ook een plaag voor je omgeving bent, dat je de, de volgende dag altijd excuses moet aanbieden over? Nee, dat niet meer, uh, gelukkig niet. Ik, maar ik moet er wel voor knokken om uh, staande te blijven. Begrijp je dat ik, ik moet heel gedegen nadenken over hoe ik de dingen breng, hoe ik ze zeg. En volgens mij gaat me dat ook wel redelijk goed af. Maar ik vind het gevecht al vervelend. Ja. Goed, we begonnen met de lente en we zitten nu in de overgang. Uh, maar we ja, beginnen toch het weer hele ja, het, ja, het hele leven. Het leven is een ja, is overgang. Het is lente en overgang, ja. zo is het. Uh, ik doe een oproep aan de luisteraars voor ons jubileum. Maandag 4 april bestaan we namelijk met dit radioprogramma 10 jaar. Dat vieren we hier in Studio de Smet in Amsterdam, in de grote zaal. Er komen allemaal leuke gasten. De Volkskrant hoofdredacteur Filip Remark, schrijfster Naima Elbezas, pianist Bert van de Brink, drie presentatoren maar liefst. En u kunt erbij zijn om het glas te heffen met ons en die uitzending mee te maken. Dat doen we bijna nooit. Eigenlijk doen we het gewoon nooit. En nu doen we het wel. En het gaat als een speer. Gisteren zijn we ermee begonnen met deze actie. Er zijn enorm veel mensen die erbij willen zijn. Wilt u erbij zijn? Ga dan naar onze website. U kunt dan via een button doorklikken. En dan kunt u uh, reserveren voor die speciale uitzending... op maandag 4 april tussen 7 en 8 in Studio de Smet in Amsterdam. 10 jaar kunststof Radio. Radio. Tof. Daar valt een hele ster Maar wensen doe ik niet Want ik besef nu wel dat dat geen uitkomst biedt. Maar doof de volle maan in zijn gouden gloed. Troost hem, doet hij niet. Als je afscheid nemen moet. Blijf nog even. Nog heel even, het is nu haast voorbij. Blij nog even, doe heel even. Heel even van de cd Vreemd van Frederik Spicht. En Frederik Spicht, afgelopen zaterdag heb ik in Schiedam... jouw voorstelling gezien, je nieuwe theaterprogramma Alles is Vreemd. Eigenlijk het beste van jouw recente werk. Mooie liedjes, ballets, maar ook rockachtige songs. Uh, en jij vertelde het publiek daar... dat je daags voor de voorstelling nog in Schiedam geflyerd had. Uh, een noodzakelijk kwaad om de zaal vol te krijgen. Ik vond het wel heel zoet. En toen moest ik meteen denken aan dat mooie zinnetje van Jan Rot... God straft wie rocker in Holland wil zijn. Heb ik dat wel eens gezegd, ja? Nee, dat heeft Jan Rot gezongen. Oh, God straft wie rocker in Holland wil zijn. Oké. Okay. Maar heb jij echt geflyerd? Of was dit gewoon nou, een ja, beetje... Ik heb een... Dat, nee, ik heb dat wel serieus gedaan. Kijk, het is voor mij het is twee steenworpen van mijn huis. Ja. En ik was met een vriendin. En ik zei, joh, dan leggen we gelijk overal een paar flyers neer. Want ik had een pakket thuis. Nou ja, dat is ook heel goed. En ik, het is crisis. Ik bedoel, het is hartstikke moeilijk. Ik hoor het heel erg om me heen. Het gaat gelukkig met mij nog heel goed. Maar elke zit, zetel die verkocht wordt is, uh, ja, is belangrijk. Vind nou, ik. ik zat in een vrij volle bak. waar waren honderden mensen. Ik dacht zo niet 200 of zo. Maar het was gewoon volle bak. Lekker. Uh, waar, waarin uit die crisis zich? Geen platen meer? Weinig mensen naar het theater? Of hoe? Ja, weinig mensen naar het theater. En ik zei het al, bij mij valt het dan nog reuze mee. Maar om me heen hoor ik wel dat dat heel erg het geval is. En het gekke is dat ik toch denk dat het een idee fix is. Snap je? Zo is dat met de economie natuurlijk ook. Er is een soort psychologie achter. Mensen denken, oh, het is te duur. Terwijl ik geloof niet dat mijn kaarten duurder geworden zijn, snap je? Maar dat mensen zelf de hand op de knip houden. Ja. Omdat ze hem verteld is dat het crisis ja, is. Ja, dat het crisis is, ja. Ik, en ik, volgens mij veroorzaak je daar ook een crisis mee. Nou, nou heb jij een carrière van, van toch al 25 jaar in de muziek achter de rug. Ik weet niet eens of je het jubileum echt gevierd hebt. Nou, ik heb uh, nog niet zo lang gevierd dat ik tien jaar Nederlandstalige muziek maakte. Oh ja, ja dat, dat is wel vond terecht. ik wel heel goed. Maar kijk, dat is eigenlijk eerlijk gezegd ook een beetje geweest... omdat ik dacht, als je weer een aanleiding hebt... dan is er misschien ook nog iemand die daar de aandacht voor kan opbrengen. Want het is in Nederland ook zo, je kunt heel lang in alle theaters toeren... Maar als je niet af en toe de media bezoekt, zoals mm -hmm. ik hier nu kan... en dat mm -hmm. vind ik hartstikke mooi, dan ben je ook dood. Hoe is dat om, uh, om, ja, om zo'n bestaan uh, te leiden? Nou ja, dan zei je laatst iemand tegen mij... het is eigenlijk werkelijk ongelooflijk dat jij dit nog doet. Want ik ben toch de os voor de wagen. Ik bedenk alles, ik schrijf voor een heel groot deel de muziek. Samen met Jan van der Meij, ook wel eens. Al heel lang mijn rechterhand. Hij schrijft altijd een paar hele mooie parels. Een man die ooit powerplay uh, Ja, hij deed. speelt nog met powerplay Oh, oké. Okay. Maar dan... die ik voornamelijk ken van de programma's met jou. Ja. Die die muziek schrijft. De meeste muziek althans. Ja, nou ja. Ik bedoel, dus ik maak mijn eigen muziek. Ik schrijf mijn eigen teksten. Jan voegt daar ook een, deel, een belangrijk deel aan toe. En verder ja, heb ik gelukkig ook een management tegenwoordig. Maar het is heel erg hard werken eigenlijk. De os voor de wagen. De os voor de wagen, ja. Ja, klinkt als zwaar werk. Is het ook, ja. En uh, dat is wel grappig. Mensen denken ook dat je er ontzettend veel geld mee verdient. Want je bent artiest. En dat is altijd uh, toch wel een behoorlijke misvatting. Want het is sappelen af en toe. Je moet gewoon, ik moet toch een jaar rond zien te komen. Daar moet ik hard voor werken. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Moet je daar een soort van businessplan voor maken? Nou, dat doe ik dan ook weer niet. Maar ik ben je ben ook veel wel bezorgd, Dan bijvoorbeeld ja. dan ga ik weer een nieuw album maken en dan hoop ik dat het toch op een of andere manier een beetje dat het een beetje aanslaat. Dan kan ik. Ik heb natuurlijk door de jaren heen ook publiek opgebouwd. Mensen die me blijven bezoeken. Ja. En dat is geweldig, want dat betekent dat is voor mij dat, dat geeft mij mijn, mijn bestaansrecht. Ja, maar je moet je ook altijd ontfermen over dat publiek en je moet ook altijd zorgen dat je nog wel zo speelt dat maakt wat dat publiek wil horen. Dat is ook nog nog nou, nog dat nog doe doe niet uit. Nee? Nee, Volgt ik, het publiek jou in alles? Ik zal je heel eerlijk zeggen: ik maak alleen, eigenlijk alleen maar muziek omdat ik het niet kan laten. En ik doe dan niet denken: van, Goh, kijk, als ik muziek zou gaan maken omdat ik mensen een plezier wil doen, dan zou ik andere muziek gaan maken. Want ik geloof dat ik een veel grotere doelgroep zou hebben als ik bijvoorbeeld hele populair in muziek zou maken. Ja, je, je vriendin Loes Luca, die zei tegen ons... Vree moet ontzettend moeite doen om haar carrière op gang te houden. Dat komt omdat ze principieel is en niet gaat voor commercie. Dat klopt, ja. Waarin zit dat principiële? Nou, ik vind het ook... Er is een enorme, nare situatie ontstaan natuurlijk... onlangs nog, laten we zeggen, het linkse hobbyverhaal. En nou ben ik iemand die eigenlijk nog nooit subsidie heeft gehad... maar er zijn, de theaters hebben natuurlijk ook subsidie, hè, dat moeten we niet vergeten... Niet alleen de groepen? Niet alleen de groepen, maar ook de theaters. Ja, Ik vind het dan wel eens jammer dat ik onder zes jaar weer zie... dat ze een nieuwe vaillet hebben. denk ik, geef dat aan mij. Dat vind ik dan weer zonde. Want leuker wordt het er vaak niet op. Mm -hmm. Maar waar het over gaat, is natuurlijk dat je... Dat is echt zorgelijk, vind ik. Laten we zo zeggen. Er wordt zelfs door... En ik ga het nu ook maar hardop zeggen... dat GroenLinks bijvoorbeeld in Den Bosch... vindt dat de kleine theaters moeten fuseren. Ze praten eigenlijk de PVV na. Ik vind dat echt... Eigenlijk, dat vind ik heel zorgelijk, want juist die kleine theaters... die bieden een podium voor jonge mensen om dingen uit te proberen. Mm -hmm. Omdat er A nog niet zo heel veel hoeft financieel. Dan hoeft er nog niet zoveel. En Maar ja, ze zeggen dan van ja, als er geen publiek komt... dan moet je maar zorgen dat je publiek krijgt. En dat is een beetje gekke gang van zaken. Want dat zou betekenen dat uh, er geen enkele, uh, geen enkele manier meer is... om een experiment te hebben om met jezelf een experiment te hebben, om te zorgen... en dat gaat niet eens over mij, want ik ben al zo lang bezig... maar er zijn mensen die moeten dingen ontwikkelen... en dat kunnen ze alleen maar door op podia te staan. En als dat verloren gaat, dan zijn we helemaal een eenheidsworst mm -hmm. straks. Dan is alles nog hydraulisch op en neer. En uh, met hoepelrok en allemaal knap gezongen uh, musical materie geworden. Maar alle, alle, geworden, ja, maar alle muzikanten vinden hun eigen wiel uit. Iedereen die is natuurlijk voornamelijk voor zichzelf aan het overleven... en blijkbaar... Is het ook echt een kwestie van overleven? Want als ik zie wat jouw praktijk is... zelf flyeren, bij wijze van spreken... Ja, nu, ja. en, en altijd maar zorgen dat, dat die schoorsteen blijft roken... Ja. jaar in, jaar uit... Je dat hebt vind een... ik ook prettig, hoor. Kijk, het is zwaar, maar... en het is momenteel wat zwaarder dan anders, maar het is ook iets waar ik... Het is, het, ik, ik, heb mijn, uh, ik ben wel zelfstandig. Ik ben van niemand afhankelijk. En dat vind ik goud, uh, vind ik goud waard eigenlijk vind je dat veel meer waard dan, dan al het andere. Eigenlijk wel, ja. En wat ik ook belangrijk vind, is dat ik zeg maar, de dingen maak zoals ik ze voel. En ze zijn niet gedicteerd van buitenaf. En ook niet gedicteerd um, door anderen die zeggen... ja, maar als je nou je brood wil verdienen... dan zou je ze een beetje zus of zo moeten doen... Kijk, als we dat allemaal doen, dan is alle oorspronkelijkheid weg en alle creativiteit gaat verloren. Heb jij het idee dat, dat die oorspronkelijkheid van jou, dat hele typische Frederik Spicht, wat wij uit duizenden natuurlijk al lang herkennen, al was het alleen maar omdat je een stemgeluid hebt wat volgens mij niemand heeft, maar dat dat, dat, dat dan verloren zou gaan als je daar uh, een, een slimme doorgewinterde marketing op Ja, maar het gaat niet uh, over, over mij, op, het gaat eigenlijk over die beweging. Het gaat eigenlijk over dat ik denk... dat je zoveel mogelijk bij jezelf moet blijven als je iets maakt. Je bent een createur, je wil iets maken, je wil iets moois maken. Mm. Als je dan je hart niet ingaat en je maakt niet iets... wat zo dicht mogelijk bij jezelf komt, dan ben je een papegaai. We zitten natuurlijk toch in een papegaaienwereld. Je, je kunt tegenwoordig in dit land een heel goed salaris verdienen... sterker nog wereldberoemd in Nederland worden... als je iemand heel goed na kan, kan doen... Maar neem me niet kwalijk. Wie moeten we dadelijk dan straks nog nadoen? Ja, en wie moet jij in vredesnaam nadoen? Nou, ik dat ga niemand te... nadoen. <laughs> maar ik bedoel, niet. als het zo doorgaat... Ja. kinderen worden ook... Ja, een soort min of meer gestuurd. Je, je bedoelt de Idols of de Voice ja, of 180. Ja, dat is op zich allemaal cultuur. heel leuk. Dat is prachtige entertainment. En ik snap ook dat daar heel veel mensen heel gelukkig van worden. Maar... Ik denk, als die creativiteit vermoord wordt, want zo zie ik het eigenlijk. Maar goed, de prijs die je betaalt is dus dat je... je bent een vrouw met een carrière van meer dan 25 jaar. Je, hebt, uh, je bent in de prijzen gevallen. Je bent, uh, je hebt, uh, je bent uh, naar het Songfestival geweest. Je hebt tien platen gemaakt. Dat is ook niet niks. Je hebt, uh, je hebt ook veel mensen in de zaal, toch? Ja, absoluut. Zeker als je het vergelijkt met andere uh, artiesten. Uh, en dan moet je toch alle eindjes nog eindeloos aan elkaar... Aan elkaar blijven knopen, ja. Tot het en niet eind... verslappen. Maar, maar word je daar wel eens mistroostig van? Want als ik het lees, zeg ik je heel eerlijk... word ik daar wel eens mistroostig nou, van? Nou, dat heb ik ook wel, ja. Maar ik denk dan dat dat de fase van mijn leven is, zeg maar. Maar dan denk jij wel. weer dat het Ja, dan denk ik, dat te de pillen is natuurlijk. genomen. En, ja, en het is ook wel zo dat ik... Ik heb wel behoefte aan... Het is ook zwaar, dat toeren bijvoorbeeld. Hè. Er wordt wel eens gezegd van ja... Je doet toch waar je zin in hebt. En, uh, tuurlijk doe je dat. Maar om naar Emmen te rijden, wat toch 240 kilometer van Rotterdam... je zit vijf. Je zit 500 kilometer in de auto, zeg maar, op en neer. En dan moet je ook toch het, het allerbeste van jezelf laten zien. Dat vind ik een must. Dan ben ik wel kapot. En ja, dat, dan gaat leeftijd wel tellen. Overigens komen er bemoedigende mailtjes binnen, dat is zoals deze van Gerard. Mijn vrouw heeft al twintig jaar de overgang. Niets helpt, dus ze kan er tegenaan. Opvliegers midden in de nacht, het dekbed de lucht in. Succes. <lacht> ja. ik, kijk nu even naar, ik kijk nu even naar mijn regisseur met de vraag... gaat dit allemaal over de overgang? Nee, dat willen niet? we niet. Hoor. Lieve Frederik, waarom heb ik jou zo laat ontdekt? Je muziek, je warme stem en je teksten raken mij. Zoals maar weinig Nederlandse talige muziek mij raakt. Ik kom zeker naar je optreden. Leon Pluimen schrijft dat. Dank je, Leo. Geen ja. vraag voor Frederik. We laten uh, wel laten weten dat ze geweldig is en we zien elkaar veel te weinig. Uh, hoop je theater je show te gaan bezoeken binnenkort. En dat moet iedereen doen. Succes ermee. Wat mij opvalt bij deze mailtjes... is dat ze allemaal met ongeveer 60 uitroeptekens zijn geschreven. Dus, <lacht> dat is, <lacht> dat, is allemaal, dat heb je anders nooit. Nee. Taal okay. van, taal nou, dat van is harte. heel erg gemeen, denk ik. Dat ja. is heel erg gemeen. Ja, ja dat is lief. Ik, ik bleef in jouw theaterprogramma eigenlijk aan één zinnetje haken. Of het zijn er twee, maar hele korte. En dat was het zinnetje... Ik vind het eng, het is intiem. Ja, ja je zei al dat je erop terug ging komen. In het begin van de uitzending ja, heb je gezegd, begon, je, begon je ook al over dat je dat... Ja, hoe ik, dominant is dat gevoel bij alles wat je doet? Nou, het, laten we zo zeggen, het is niet zozeer dominant als wel... Het is een gegeven in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Ik vind het moeilijk om... Blijkbaar, ja, zie je, daar ga je. Ik denk dat het zo is. Ik heb heel erg behoefte aan de regie. Ik ben toch in dat opzicht... Ik wil niet graag overvallen worden door iemand die plotseling voor me staat... en met adorerende ogen naar mij kijkt. Daar word ik zo ontzettend angstig van. Dat heet er in, in vaktermen, geloof ik, angst voor controleverlies... Ja, dat zal het zijn, maar het is ook namelijk, het is ook gek. Als je op het podium hebt gestaan, je hebt natuurlijk je best gedaan. En je hebt gegeven wat er in je hart zit. En tuurlijk komt dat aan. Maar daarna willen mensen toch nog meer. Ze willen eigenlijk... Eén op één met je. Ja. En dat vind ik enorm moeilijk. Want ik denk dan, waarom is het niet genoeg? Dat vind ik een moeilijk gegeven, snap je? Het is toch een soort van... Je hebt dat met bezieling gedaan. En daarna willen ze toch het liefst ja, een beetje op de bank gaan zitten. Maar... Maar dat is een vorm van intimiteit die jij helemaal niet zoekt? Die zoek ik totaal niet, nee. Want jij vindt het juist misschien wel prettig dat er een podium en een doek... En Daarom ben een... ik het eigenlijk misschien wel gaan doen zelfs. Dat er, dat er gewoon alleen al fysiek Een bepaalde is. distantie is, ja. En die heb ik nodig. Maar die heb je nodig om heel veel van jezelf te laten zien. Ja, dat is het frappante. Want klopt. Je maakt heel erg persoonlijk theater. Je praat ook steeds meer tussen ja, de bedrijven enorme, door. Ik ben al zo dichtbij. Je bent eigenlijk een open boek. In zekere zin wel, ja. Of nou eigenlijk, dat is gewoon. Op een podium, maar wel met gepaste afstand. Ja, want ik kan ook. Het is ook een beetje een illusie om te denken dat iemand. Uh, dat als er zoveel mensen zijn die blijkbaar getroost worden, ook, want dat is iets wat ik heel veel tegenkom en dat vind ik heel bijzonder. Dat er dan nog meer troost zou komen. Want dat... Dit is eigenlijk alles wat je te bieden hebt aan troost. Ik, ik heb heel veel vrienden bijvoorbeeld. En hmm. die zien mij bijna niet. Dus als er nog iets is, dan gaat dat naar die mensen. En je kunt toch niet verwachten dat je, als je een concert hebt gezien... dan ook nog een keer nog extra veel of aandacht krijgt... voor datgene waar jij mee zit op dat moment. Dat is... Dat is niet te behappen, begrijp je? Dat, maar jij is, dat, dat maakt het ingewikkeld. Als het j, ware. J, jij verwoordt iets met, met, met, met, de, met de liedjes die je zingt... wat, wat universeel is, wat mensen raakt. Ja. Maar dat stapje verder, laten we zeggen de afdeling nazorg... Dat is het, ja. Daar zou je eigenlijk liever iemand anders voor hebben. Daar zou ik liever iemand anders voor hebben. Ja. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik het niet graag zou willen doen. Maar het kan niet. Daar is geen ruimte voor. En, en ook geen tijd. Want... Diezelfde Luc Luca die zei tegen ons: Vree is een wereldgozer. Ik hoor haar zo zeggen trouwens. Ja, Kinderen ja. noemen haar Oom Vree. Ze is één brok emotie en een gevoelige ziel. Ze heeft geen verborgen agenda. What you see is what you get. Die indruk, dat heeft ze mooi gezegd. Die indruk die, die, die krijg je ook als je, als je jou ziet. Dat klinkt dus ook alsof je ja, tamelijk onbewapend ja, op het podium het. staat. Oftewel dat je daarmee ook heel kwetsbaar bent. Ja, dat klopt. Alles klopt. Dat heeft ze goed gezegd en daar ontroert ze me ook wel mee, moet ik zeggen. Kijk, het is als volgt. Ik ben als kind altijd al uh, ja, een open wond geweest of zo, zeg ik maar. Uh, open dat wond? Al, ja, het klinkt wel... Al, maar alles komt bij mij direct naar binnen. Ik hoorde laatst... Ach, hoe heet die nou? Die ontzettende sympathieke vent. Die vroeger ook een programma had over boeken. Hij is zo heel... Adria van Tis? Juist. Ja, die zei iets... En dat herkende ik onmiddellijk, dat alles bij hem binnenkomt. Hij kan op straat lopen en onmiddellijk herkent hij iemand waar het niet goed mee gaat. Een gevoeligheid? Ja. Of, of een overgevoeligheid? Overgevoeligheid, eigenlijk, denk ik. Ja, het wordt ineens pathologie als je zegt overgevoeligheid. Ik ben nu een keer zo en ik vind mezelf ja, ja, maar, niet pathologisch of zo. Maar... maar hij verklaart het onder andere toch ook heel erg. Uh, vanuit het nest waar hij uitkomt, vanuit de jeugd die hij heeft beleefd... waar hij ook veel over geschreven heeft, wat ook een bron van inspiratie is geweest. Ja, ja dat, daar kunnen we zo op doorgaan als je dat wilt. Maar, nou, dat hoeft niet per se. Nou, dat maar... vind ik ook helemaal niet erg om te doen, maar om het even te typeren... is het wel zo dat als ik in een gezelschap ben... dat ik uh, onmiddellijk doorheb met wie het niet goed gaat en met wie wel. Dat zuig ik op een of andere manier op. Mensen trekken daarom ook wel eens naar mij toe omdat ik ook op een bepaalde manier een sterke persoonlijkheid ben, uh -huh. denk ik. Uh -huh. En nu zeg ik denk ik, hè, dat zijn die hormonen. En, um, <lacht> ja. en dat is ook iets heel moois, dat is een goudgoed. Maar tegelijkertijd is het ook heel onhandig, want het dringt gewoon binnen. En daar zit natuurlijk die intimiteitsangst ook achter, denk ik. Uh, dat ik geneigd ben om mensen wat verder bij me weg te houden... omdat ik het zo ontzettend persoonlijk ervaar. Ik ja. kan het niet weghouden, snap je? Ik kan erover meehuilen bij wijze van spreken. En daar heb je ook niks aan. We, weet jij nog het moment dat jij besefte dat dat zo was, dat jij leefde met die gevoeligheid? Daar ben ik wel achter gekomen, ja, op den duur. Nadat ik heel erg een problematische puberteit achter de rug had, toen heb ik ook hulp gezocht. En toen werd mij langzaam wel duidelijk dat ik iemand was die daar last van had. Mm -hmm. Alleen er is heel weinig, je, kun je kunt je heel erg weinig wapenen tegen dat soort dingen. Het, het komt gewoon binnenzeilen. en ja, je kan je verstoppen, maar waar ga je naartoe dan? Nou, je het kan vervolg, staan, ja, bijvoorbeeld. Precies, je kan een paar meter hoger gaan ja, staan. En dat heb ik ook. En gedaan. af en toe een rood doek ertussen. Ja, doen. ja, dat heb ik gedaan. En dan nog kan ik dus ook die troost nog geven, en dat is wel te gek, want. Laten we eerlijk zijn, het is niet zo mooi dat mensen naar je toekomen... en dat ze er ook echt wat aan hebben. Ja, nou dan ga, dan, want dan vind ik dit ook echt het moment om een liedje in te zetten. Uh, afscheidslied heet het. Ja. En dat heeft ook gewoon alles in zich. Van leven, troost, nou ja, heel angoli. Niet eerder klonk hij zo de stilte hier in huis. Als hete velle vonken brandt het vlam scherp Zo stil te stil stil kan het niet. Verdoofd en verkeerd door het afscheidslicht en jij hoort. Ja, heel erg mooi lied. Een lied uh, wat uh, te vinden is op de CD, Vreemd. Maar wat ook zit in het programma dat Frederiks Picht alles is vreemd in het land speelt. Uh, dat doet ze in gezelschap van een aantal uh, stoere mannen met uh, cowboylazen en vooral hele goede muziekinstrumenten. Accordeon, bandonion. Uh, ja, wat hebben we? Bas, de vleugel. De vleugel en, en gitaar. Er komen nog wat mailtjes binnen van mensen. Hou vol, Frederik, schrijft Tanja. Blijf trouw aan jezelf en dat wat je maakt. Een gul en vol hart wordt zelden op waarde geschat. Het is nooit genoeg omdat het zo ontwapend is in een wereld van papegaaien. Voor mij een van de redenen om te verhuizen naar een plek waar ruimte is... en een overweldigende natuur, als basem voor mijn ziel. Kreta. Ja, dat, dat schrijft Tanja vanuit Kreta. Nee, ze uit. zegt het eigenlijk wel, zoals, het ongeveer, zoals ik het probeerde te schetsen. Ja. Een gul en vol hart wordt zelden op waarde geschat. Is dat zo? Ervaar je dat zo? Dat nee, daar spreekt want, miskenning uit. Ja, dat is waar. Maar ik bedoel, in mijn nabije omgeving is dat helemaal niet zo. Ik heb ontzettend lieve vrienden. Die steunen mij echt, nou, zeg maar al eeuwig. En daar kan ik enorm goed door functioneren. En eigenlijk. ik heb ook eigenlijk het idee dat je in de wereld van de muziek jou heel veel gegund wordt. Ja, dat is zeker waar, Jan. Niet... En dat zie je maar weer aan hoe zij, zij dat zelf schrijft. Ja. Dus dat klopt zeker. En ik vind het... Ik, ja. Het is gewoon, je moet alleen door de... Door, hoe zeg je dat nou? Door de, door de bos moet je de bomen blijven zien. Door het bos de bomen. Je ziet er blijven. ja ja. ja. Dat je zegt je, je, zegt, je, je, je, moet je kan door, over door, de, de ja. bo, door het bos de bomen niet meer zien, maar je moet de bomen blijven zien. Luister vrees, soms ben je gewoon te intelligent voor mij. Dit kan nee, niet dat aan. is niet waar, Petra. Ik uh, nou. uh, kan zij, door het bos de bomen niet meer zien. Ja. Je moet de bomen blijven zien door het bos. Ja. Dus het klopt wat ik zeg, maar ik kon het even niet reproduceren. Zij geeft ons alles tijdens haar voorstelling. Het publiek wil ook wat teruggeven. Is dat bedreigend? Is dan een bijna ja, maar wat ze teruggeven is al dat ze er zijn. It. En zit. En En hoeven niet te knuffelen. Blij zijn, nee, nee, dat is al Lieb zo mooi. Liever niet zelfs. Jij bent iemand die... die want We hoorden het net ook weer aan het liedje. Misschien zou je wel hele vrolijke liedjes willen maken. Die zijn er ook, hoor. Die zijn er ook, maar laten we zeggen... dat de grondtoon van je, liedje, van je liedjes toch melancholie is. Je hebt dat zelf een keer heel mooi verwoord met de zin... bij mij is het niet busje komt zomaar, busje gemist... Busje net weg. Ja. ja, precies. Wat grappig dat je dat nou zo uh, schetst. Dat citeer je uit een ander interview, natuurlijk. Ja. Want mijn bassist, bijvoorbeeld, die speelt bij een andere artiest die dat heeft geschreven. Momenteel. Voor... Busje komt zo. Ja. <laughs> <laughs> Niet zeggen wie het is. Nee. U kunt het raden. Het is een kus. <laughs> yes. Maar is dat iets wat zich. Uh, net zo goed als dat je een interview ingaat met een mededeling... dat je het niet uh, al te somber wil maken... en uiteindelijk dringt zich dan toch weer de, de grondtoon van het leven ja, aan. Ja, dat is gewoon zo. Natuurlijk. Dat is in de liedjes ook zo. Ja, dat is zo, denk ik. Moet je daar ook zo'n leven voor leiden van extreme Of is het ook iets wat je op kunt roepen zonder... Ja, dat vind ik wel een hele goede vraag. Maar ik denk dat het, uh, het is gewoon echt gewoon wat het is. Ik bedoel, je leidt al zo'n leven. En dat zijn de consequenties daarvan. Dus het is niet iets waar je voor kan, kunt kiezen, denk ik. En dus op momenten dat, dat je in een Eureka-stemming bent... en dat het allemaal goed gaat in leven, liefde... Dan lig ik buiten op straat. Dan is er helemaal geen liedje. Nee, dan lig ik heerlijk. Dan ontbloot ik mijn bovenlijf en laat ik de zon op mij stralen. En dan heb ik helemaal geen zin om binnen te zitten met een gitaar op schoot. Dus dan is die hele muziek... Uh... Nou ja, dat is ook weer niet waar natuurlijk. Maar... Die verdwijnt naar de achtergrond. Ja, nee, dan komt er wel eens wat binnen. en dan heb ik, uh, ja, Vroeger ging dat op bierveeltjes. Nu heb ik daar mijn uh, telefoon voor. En dan komen er wel eens hele mooie gedachten binnen. En dan denk ik, Goh, dat zou wel mooi zijn om daar eens wat over te schrijven. Zo gaat dat wel. Eigenlijk is die muziek en die tekst is altijd aanwezig. Mm -hmm. Dat creëren, dat is er altijd en dat is niet alleen in muziek zelfs zo... maar in de woorden en in ideeën ook. Ik heb altijd ontzettend veel ideeën. Ik zou echt nog een extra leven willen... voor alles wat ik nog zo ontzettend graag zou willen doen. Want er is gewoon te weinig tijd. Veel te weinig tijd. Ik, ik luisterde bijvoorbeeld naar een liedje van jou, dat heet Annemarie. Ja. Dat gaat over je geliefde. Ja. En dat is dus een heel vrolijk eerbetoon aan Annemarie. Ja. Daarin juich je het uit van, van verliefdheid, uitzinnig uitbundig. Het is een hartstikke leuk lied, maar het heeft niet die melancholie. En dan heb ik, dan denk ik, nou leuk, uh, ga zo door. Maar het mist dan toch voor mij, hè? Nou ja, dat snap ik wel, maar ik, ik vind het toch gek dat je het zegt, want terwijl er, dat zou uh, zeker jouw emotie zijn, maar ik geloof wel, er zit een passage in en daarin zijn de woorden, we fladderen, we vliegen, we dansen, we draaien, we zweven... En daarna hebben we... We branden, we schreeuwen, we huilen. Even. En daar zit dan toch heel even dat moment... dat je ook wel eens onderuit gaat samen. Dus het is niet helemaal los van alle... van alle... Ja, van de dingen die toch ook gebeuren binnen een relatie. Dat het toch ook wel eens... net even afglijden kan zijn. En dat, dat het misschien iets minder vrolijk en verliefd uh, ja. Uh, inzet. Ja, plus... Het is eigenlijk. Ik weet je, er is ook zo'n liedje. Dat vind ik ook zo mooi. Aan Hello Bluebird. Dat is een liedje van Josephine Baker. Ik, denk, ik neem aan dat ze dat helemaal niet zelf geschreven heeft. Maar ze heeft het gezongen. En ik weet nu. Ik kan echt absoluut niet reproduceren wie het wel geschreven heeft. Maar dat, dat lijkt ontzettend een ontzettend vrolijk liedje. En toch hoor je daar iets in. Ik ga niet meer naar buiten tot de lucht opklaart. Ik blijf binnen tot de, Of ik ben zo blij dat ik de lijsten ken. Kijk, nou ga ik iets, iets proberen te vertellen op de radio... wat je eigenlijk zou, in zijn geheel zou moeten <lacht> horen. Dat is heel onverstandig <lacht> van me. Geeft niks. Eh, ik doe gewoon alsof ik weer een ukkie ben, zien zij. Ja. En dan in het Engels. Maar dat gevoel alleen al... dat je eigenlijk gewoon weer een klein kindje wil zijn... zodat je beschermd binnen kan blijven... dat vind ik zo ontzettend mooi. Dat kan in zo... Zo weinig woorden kan dat vertolkt worden. Dus dat moet elk liedje wel degelijk hebben? Er moet wel iets in zitten. Het moet niet alleen maar... Ja, het mag ook wel zo zijn dat het even los is van alle emotie natuurlijk. Maar ik kan dat geloof ik niet schrijven. In je nieuwe programma waar je nu mee bezig bent... de nieuwe cd geloof ik zelfs die je aan het maken bent... ga je toch vrij radicaal weer een andere weg in... Je gaat uh, een country plaatsen. Ja, ja, ja, dat is het idee, ja. Dat is het idee? Ja, en wel, hij is al eigenlijk in mijn hoofd al bijna af. Dus dan gaat hij er gewoon komen? Ja, die gaat er komen. Maar, <laughs> maar wat is dat dat je nu... Want je hebt toch een tijd lang een beetje zo in Frankrijk rondgezworven. Misschien fysiek wel, maar zeker uh, muzikaal. Uh, brellen. Hè. Gebreld, ja. Ik heb gebreld. Rondgebreld. Je hebt veel Nederlands staan. En wat ga je nu in die country doen? Nou, dat is misschien ook wel een soort bevrijding, denk ik. Voor een, uh, zoals jij al zei, het, het is. Ik, of ik zei het eigenlijk zelf, je bent een os voor de wagen. Maar. En in de muziek die ik tot nu toe heb gemaakt, vooral de laatste jaren, zijn de woorden heel erg belangrijk geweest. En is dat. De, is daardoor de muziek. Die is eigenlijk de, het, het voertuig geweest om die woorden. Zeg maar, to bring them across. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja. Ja, ik het over het voet dicht te krijgen. Ja. En ik denk dat in die country muziek... die is, heeft eigenlijk iets heel, iets heel primitiefs. Heeft het. het is echt plezier. Het is met elkaar muziek maken. En ik verlang daarnaar. Ik verlang jij, ver, om, jij verlangt echt naar licht volgens mij? Of naar niet? Het licht, ja. Daar begon je mee, maar het is ook echt zo. Hè? Ja, dat is echt zo. ja. Dus ook muzikaal? Ook muzikaal. Weg, en, en juist. Weg muziek. Van de muziek maakt je juist. En dat, maakt, dat maakt dat je loskomt van de aarde. Terwijl woorden die dwingen je steeds weer toch, tot diep denken en in jezelf, keren. in jezelf keren. En daarom heb ik die stijl ook gezocht. Of laten we zo zeggen, ik heb eigenlijk al jarenlang ben ik ook fan van verschillende mensen ja. die die muziek wel maken. Maar pas op, hè, Lucinda Williams. Ja, bijvoorbeeld die die En dat v. is me toch een partij zwartgallig en je ja, leed maar, wat er weer voorbij uh, ja, komt. Ja, is ook zo. En het zal ook in dit geval bij mij ook wel weer niet anders zijn dan bij uh, Lucinda Williams, want die zitten er toch tussen. Ja, ja je krijgt dat gewoon. Maar, maar dat, er is er ook een die zegt horses, horses, horses. En toen ja. zei de platenmaatschappij ja. nog... kan je dat nou niet beter in het Nederlands doen? En toen dacht ik, ja, als ik paarden, paarden, paarden ga zingen... dan kan ik beter in de ballenbak gaan liggen. Kijk, aanpassen. Ze zal het nooit doen, die Frederik Spicht. Ze is donderdag in Deventer te zien, vrijdag in Bergeijk... zaterdag 10 april in Rotterdam. Er zijn nog kaarten en tot en met eind mei... in het gehele land met alles is vreemd. Frederik, wat ga je op je tegel zetten? Je moet dat nu in 12 twaalf seconden, twaalf, seconden zeggen. 12 seconden? Ja, de pup. De Tje, liefde. Gewoon liefde, punt. Ja. Toch, want dat is het enige wat ons nog op de benen houdt. Twee dingen komt hierna. Dank, mevrouw Spicht. Dit was aflevering 2248. Morgen praten wij met Hafid Pouwaza over zijn essaybundel Heidense Vreugde. Tot dan. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. De landmacht... De soldaat. Het is gewoon een mooi werk. Je staat overal voorop. Uh, je helpt mensen en je uh, ziet veel van de wereld. De officier en de toekomst. Op het heeft de heeft Defensie zich om nabij de 70.000 arbeidsplaatsen. En ik ben bang dat daar zo'n 10.000 af zullen moeten. Dit zal als een bom instaan. Wat laat je achter als je morgen buiten de poort staat? De jongens van de Oranjekazerne. Deze week in Karo Goedemorgen Nederland. Iedere werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.